Estás fuerte con ganas de llorar si te mi diario tu fotografía con ojos de muchacho tímido La prieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos che monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí. you lucked out. we zijn weer terug in de brandweerkazerne. Naast me staat Gilles Kok, hoofdredacteur van de Zandvoortse Courant. Klopt dat? Uh, dat is wel een van de bijnamen die je mij kan geven inderdaad. <laughs> ik ben de uitgever van de krant. De uitgever? Uh, in het dagelijks leven ben ik de bladmanager. Ja. En uh, nou, uiteindelijk ook de hoofdredacteur denk ik wel. Uh... Uh, hoofdredacteur daar ook bij. Ja. Uh, Gilles, de Zandvoortse Courant, hebben we nu een aantal jaar? Hoeveel jaar precies? Uh, we gaan ons tiende jaar in. We zijn in 2005 begonnen. Ja, dus uh, tien jaar. Ja, tien wow. jaar gang is dit. Ja, ik kan me nog, gaat uh, snel. Ja, ik kan me nog voorstellen dat ik uitkeek naar de eerste uitgave. En uh, dat er een, uh, toch wel een hoop mensen zeiden... Ja, als hij dat maar volhoudt. Ja. Dus tien jaar is nogal wat. Ja, nou, ja, het gaat Ho zoals het gaat. Hoe marcheert maar... het? Sorry? Hoe marcheert de krant? Ik nou, bedoel. Ja. Qua advertenties en dergelijke. Ja, nou ja, het dat is dus, is altijd iedereen ontmoedig. weet dus het een gratis krant. Ja? Hij uh, ja, wordt dus gefinancierd door de advertenties die in de krant staan. Ja? En uh, nou ja, er zijn al een aantal jaren, hè, er wordt er al over een crisis gesproken. Ja, ja. En dat uh, heeft in Zandvoort natuurlijk ook zijn weerslag. Ja. En dat ook een weerslag op onze advertentie, uh, ja, ja. Uh, de aantal advertenties in de krant. Ja, Wat dat betreft zijn wij concurrenten, hè? CFM en Zandvoortse krant. Want wij hebben diezelfde markt met... Uh, adverteerders en sponsors. Nou ja, ja, ik zie het niet als concurrentie, want nee, ik uh, ben hartstikke blij dat CFM er is mm. en ik ben blij dat wij er zijn. En, uh, ja, en wij zijn blij dat jullie er zijn. Wij zijn namelijk, vind ik, allebei uh, uh, echt voor het dorp aanwezig. Nou ja, je kan elkaar versterken. En, uh, ja. wij kunnen via middels een interview nog wat uitdiepen hier inderdaad. Uh, ja. Jullie hebben vaak primeurs. Uh, Waar je dan achterheen gaat. En zo kun je een onderwerp kun je heel van allerlei kanten kun je belichten. En ik zie het dan inderdaad ook niet als concurrenten. Nee. Meer als elkaar versterken. Ja, maar het klopt ook. De advertentievijver in Zandvoort ja. is een beperkte vijver. Ja. Omdat het, het in het dorp. Ja, maar ook dan en, weer. Als we daar allebei in vissen, ja, dan heb je inderdaad de kans dat je af en toe met elkaar te maken hebt. Maar ik voel het niet als een, als een echte concurrentie. Nee, maar en, uh... maar veel, veel adverteerders willen ook die verschillende media hun boodschap Precies. over hebben. Ja. Ik denk dat wij ook allebei merken dat uh, ondernemers uh, op social media actief ja. zijn. Ja, en ook daar, uh, dat, is, dat is een gaas ja. medium, dus ja. ook daar zijn ze uh, creatief in. Ja. Maar daarnaast denk ik dat ze ook ons nodig hebben. Ja. En dat het elkaar moet aanvullen. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe groot is jouw uh, staf van redacteuren op dit moment? Het exacte cijfer ja, natuurlijk Joop. ik niet zo naar voren te halen. Maar we zitten meestal tussen de 10, 12 mensen die schrijven voor Zand. Dat zie en, je uh, niet altijd, hè? Nee, maar dat, dat, dat varieert... Uh, ja, jij noemt Joop, dat is... Uh, Joop is duidelijk, De uh, ja. redactiecoördinator ook. Ja, en die, uh, ja, die schrijft veruit het meest, denk ik. Ja. Uh, maar we hebben ook mensen die één column in de week schrijven. En uh, ja. mensen die incidenteel inschrijven. Dus ja, ieder zijn ding. Leuke tijden gaan natuurlijk aanbreken zo meteen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, het wordt sowieso een leuk jaar denk ik. En de gemeenteraadsverkiezingen is natuurlijk een spannende ja. aangelegenheid ook. Ja, ja. En voor ons ook inderdaad reden om, hè, om, om over te schrijven. Ja. En we zullen zien wat het wordt. Ja. ja, jullie hadden de vorige keer, ik ben even zijn naam vergeten, een, een commentaar, politiek commentator... En die was nogal scherp. Dat was wel hard. We vier jaar geleden bedoel je? Ja ja ja, ja, ja, ja. Dat was Hans Botman. Ja, ja. ja journalist bij het AD. En uh, inmiddels freelance journalist. Okay. En die hebben we toen bereid gevonden voor columns. En uh, ja, nou, ik, uh, Dit jaar geen uh, zaken met hem gedaan hoor. Daarover. hij is volgens mij ook aanwezig. Dus ik zal ze dat kan okay. maken. Ja, okay. <laughs> okay. Maar het gaat goed met de Zandvoortse Courant. Uh, ja, nou, we, we hebben allemaal onze problemen. En, uh, dat dat geldt natuurlijk. voor ons ook. Maar we zijn, uh, zijn uh, positief de... inborst. Ja. En uh, we hebben er nog steeds heel veel zin in. En uh, de... wij hebben ook het gevoel dat we nog wel eventjes kunnen blijven. Ja. Nou, heerlijk dat hij er is. Ik moet zeggen, dat is het <laughs> eerste wat ik grijp als het in de buurt komt, nou, om er doorheen te bladeren. Oké, okay, Gilles, bedankt en uh, je zal ook wat gasten hier hebben, dus uh, ja, zal je ook binnen even toe trekken. Ja, de zaal heen. Oké, okay, bedankt, Gilles. die het erg fijn vindt om bij ons zat voor te zijn, want hij is weer gekozen voor een volgende ambtsverwijt. En zoals altijd mensen dit soort dingen willen horen, zegt hij... Dan... Dames en heren, ik ga het toch maar met versterking proberen, want zo goed als Gerard Kuiper dat kan, kan ik dat niet vanuit mijn longen. Fijn dat u er allemaal bent. Ben ik verstaanbaar voor de Ook achterin? Ja, meer dan twintig verenigingen, instellingen, noemt u het allemaal maar op, zijn hier. En dat is echt een heel groot compliment voor uzelf, want u doet het, u kiest hiervoor. En natuurlijk hebben velen daar op de achtergrond aan bijgedragen en daarvoor zijn wij ook dank verschuldigd. Maar in het bijzonder noem ik het voorbereidingsgroepje en die bestaat uit Trudy, Gilles, Hilly, Ben en Jannie. En ik zou graag daarvoor, maar ook voor uzelf toch even een hartverwarmend applaus willen. Dank u wel. En fijn dat we hier kunnen zijn. In onze kazerne, zo noem ik dat maar. Een kazerne die ten dienste staat van de Zandvoedse samenleving. en waar wij zo gastvrij zijn ontvangen. Bruisend, het thema voor 2014. en ik vul dat voor mezelf in als Samen Bruisen. Weten we het nog, vorig jaar, samen. Samen is leuker, beter, duurzamer en vult u het maar in. Samen voor de gemeenschap Zandvoort gaan. Want wie wil dat nou niet? En weet u, ja, want wie zwijgt stem toe. En weet u wat het effect was? Na een koud voorseizoen ontstond en brak aan een fantastische zomer. Een zomer die begon zoals altijd zou ik bijna zeggen. Zon, ontspanning en plezier. Er werd veel gelachen, genoten, gedronken, gegeten en gekocht. Zandvoort stond op de kaart. En u ziet het ook aan de foto's hierachter. Er ontstond een hele positieve beweging in veel opzichten. En u wilde dat. U wilde die beweging. En natuurlijk helpt die zon daar een stukje bij. Maar die kan het ook niet alleen. En u bent daarvoor nodig. U maakt dat dit dorp leeft... ...en dat die energie wordt verspreid. En u was er volgens mij ook aan toe... ...en genoot er ook van, als ik het goed heb gezien. En dat betekent dat al die parels... ...zijn gaan glanzen en stralen. Top. Kortom, wat mij betreft... ...maar ik denk ook wat u betreft... ...wederom, zo'n seizoen, zo'n zomer. Een bruisend jaar. Samen werken... ...samen genieten... Samen bruisen. Kan dat in een jaar waarin het economisch misschien nog niet goed gaat, waarin mensen werkloos zijn en de samenleving volgens mij nog op zoek is naar nieuwe verhoudingen? Ja, dat kan. Want u heeft dat ook al laten zien in het vorige jaar. En daar is veel gebeurd. U heeft er ook de schouders onder gezet. En we zijn er inderdaad nog niet. Er komt veel op u en mij af. Deels wat nieuw zal zijn, maar ook deels wat we al kennen. Ik noem een drietal punten. Ten eerste de decentralisaties. Ten tweede de verkiezingen. En ten derde de bezuinigingen. En ik begin bij het laatste, de bezuinigingen. Het vorige jaar kenmerkte zich in financieel opzicht door een stevig tekort. De begroting voor dit jaar is sluitend... Zonder dat de lasten voor inwoners extra zijn verhoogd. En ik denk dat dat een behoorlijke prestatie is van raad en college. Het is een ingewikkelde zoektocht om de balans te vinden tussen enerzijds investeren in de samenleving en anderzijds verantwoord geld uitgeven. Dat kan ik u verzekeren. En of er nog meer bezuinigingen gaan komen, dat is ook onvoorspelbaar. De lijn die een aantal jaren geleden is ingezet, zet zich naar mijn mening wel door. En dat is dat de gemeente steeds meer de rol van de eerste overheid krijgt en ook neemt. De uitgaven en inkomsten worden beperkt en de verantwoordelijkheid en het vertrouwen daarbij steeds meer komt te liggen op de schouders waar dat hoort. En dat bent u, inwoners en ondernemers. U gaat daar immers ook verantwoord mee om. En die zoektocht naar die veranderingen gaat steeds door. En steeds opnieuw zullen wij daarin een balans zien te vinden. Dat is ook de uitdaging. En dat gaat naar mijn overtuiging het beste door met elkaar in gesprek te gaan... en afspraken te maken binnen de daartoe vastgestelde kaders. Zo komt een ieder die daarbij betrokken is tot zijn of haar recht. De decentralisaties. U heeft er ongetwijfeld van gehoord... Of wellicht nog niet en bent nog niet gewend aan ons vakjargon. Veel zaken die landelijk worden geregeld gaan de komende jaren via het gemeentelijk loket. Dat geldt al voor de maatschappelijke ondersteuning en gaat nog veel verder richting de zorg, de jeugdzorg, welzijn en nog een aantal andere wetten. De kern daarvan is denk ik dat wij als overheid gaan proberen om u als inwoner in positie te brengen, u centraal te stellen en vanuit één medewerker of één loket te gaan werken. En natuurlijk is het daarbij van belang dat eerst wordt gekeken... wat kunt u zelf en wat kan de omgeving? Niet om daarmee geld te besparen, maar om u in positie te houden... en u in uw kracht te brengen en daar ook vanuit te gaan werken. En dan wordt er gekeken welk beroep kunnen we doen op verzekering of op overheid. En het effect zou moeten zijn dat de hulpaanvraag centraal staat... En dat daar een plan van aanpak omheen wordt georganiseerd. En dat er vanuit dat plan wordt gewerkt met zo min mogelijk, ik noem het maar, bureaucratisch, bureaucratische romslomp. Ik wilde gerommel zeggen, maar het is vaak rompslomp. En u begrijpt natuurlijk dat dat mijn woorden zijn. En dat gaat om de intentie die erachter zit. En dat zal ook veranderingen gaan geven voor u allemaal. En ook dat zal enige onrust met zich meebrengen. Dat is begrijpelijk, maar ook niet erg. Want de ervaring laat zien dat we doorheen komen en weer in rustige vaarwater komen. U bent namelijk in staat, als dat goed wordt besproken en voorbereid, die veranderingen ook te dragen en in uw belang ook een heel lijn te brengen. Dat vertrouwen heb ik absoluut. En daarbij is wederom wat ik net al zei, dat wij de dialoog met elkaar zoeken. En binnen de vaste kaders daar ook de oplossingen vinden. En het college denkt daar al over na. Hoe we dat kunnen gaan faciliteren. Zodanig dat u die dialoog ook met elkaar kunt gaan vinden. Het derde punt. De verkiezingen. Zal ik u een stemadvies gaan geven? Inderdaad. Het antwoord is nee. Want de belangrijkste reden daarvoor is dat het uiterst aanmatigend zou zijn als ik dat zou doen. U bent immers uitstekend in staat om zelf te bepalen wat belangrijk is en wat goed is voor onze gemeenschap. En aan wie u het vertrouwen voor de komende vier jaar geeft. Welke waarden horen daar wel of niet bij volgens u? Daar heeft u mij niet voor nodig. En stemmen. Ik ben daar een groot voorstander van. Het is een belangrijk recht, een onderschat recht. Een recht dat op gemeentelijk niveau maar één keer in de vier jaar door u mag worden uitgeoefend. Ik vind het belangrijk dat u van dat recht gebruik maakt. Dat u uw stem laat horen. U bepaalt hoe de raad er de komende vier jaar uit gaat zien. Ik mag ermee werken en zal dat met plezier doen zoals ik de laatste zes jaar ook heb gedaan. U bepaalt hoeveel partijen in onze raad komen. Er is keuze genoeg. En dat hoort eigenlijk ook wel bij een gemeente als Zondvoort. U bent immers zeer divers. Kijkt u hier maar rond als straks de lichten weer aangaan. En dat vertaalt zich natuurlijk in allerlei lagen. Dus wat mij betreft het verzoek, ga u erin verdiepen. En ga na wat voor u belangrijk is voor onze gemeente Zandvoort. Zondvoort. En breng alstublieft uw stem uit. Het is uw stem waard. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het gaat immers om onze gemeente en dat zijn wij met z'n allen. En als u dat doet en dat thuis ook vertelt, dan krijgen we weer een daverende opkomst en een daverende uitslag. En daar gaat het mij om. Heel goed. Valt u iets op tot nu toe? Ik heb het eigenlijk impliciet en expliciet steeds over het maken van keuzes. Dat zal in dit jaar, maar ook de jaren daarna nog steeds aan de orde zijn. Moeilijke keuzes soms. Maar dat hoort ook bij wat wij nog steeds zijn, een welvarend land en een welvarende gemeente. Keuzes maken en dat in samenspraak met elkaar, met respect voor elkaars rollen en verhoudingen. Ik ga afronden. U bent van mij gewend dat ik een tweetal... ...mensen noem en zo'n compliment uitdeel. Dat ga ik nu doen in de categorie jongeren. Want het oude gezegde zegt, de jeugd heeft de toekomst. Hoewel ik me daar wel vraagtekens volgens mij, bij kan zetten... ...als wij alle richting de 100 jaar gaan. Wat is dan nog jeugd? De eerste die ik noem is Kenny Bol. Hij is als vrijwilliger actief bij heel veel jeugdzaken... ...onder andere recreade. En de tweede die ik noem is Glenn Koper... Hij is Nederlands kampioen judo onder de 18, En hij is erin geslaagd om met sponsoring van u, inwoners en bedrijven, zijn ambitie waar te maken. Beiden zijn wat mij betreft een uitstekend voorbeeld van samenwerken en bruisen. Complimenten daarvoor aan hen beiden. En die grote groep jongeren die daarachter zit. En ik kan wel doorgaan met zoveel voorbeelden geven van wat er dit jaar gaat spelen. Of wie actief aan de Zandvoers samenleving meedoet. Maar dat is niet de bedoeling. U bent hier om elkaar te ontmoeten. Elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen in goede gezondheid. En te toosten op een bruisend 2014. En ik ga nu met een ingewikkelde beweging mijn glas pakken. Om u daarvoor dank te zeggen dat u in zo'n grote getale hier bent. Maar vooral met u te toosten op een bruisend en gezond 2014. Op u allen. Gezondheid. Ja, Zandvoort aan de Zee. Maar we hebben hier iemand uh, naast ons staan... die al heel lang in Zandvoort woont. Aan de Zee. Hè. En met een hoop uh, senioren een hoop heeft meegemaakt. In, uh... Ja, mag je wel zeggen. Hallo, Fred Kroonsburg. Fred, uh, zijn jullie vertegenwoordigd hier op? Uh... Ja hoor, uh, als je daar uh, een tafel ziet, een ronde tafel... daar zit uh, praktisch het hele bestuur is er... Ja. En uh, ook een aantal uh, van onze trouwe klanten, om het zo maar eens te zeggen, Die zitten ja, ja. weer uh, aan de tafel daarnaast. Dus, uh... ja, ja. dus jullie zijn standhouders Ja. <laughs> okay. Mag je wel zeggen? Hoe gaat het met de seniorenvereniging? Nou, uh, het is even... We hoorden in, in oktober, november, hele goede berichten. Ja. Hoe is het verder gegaan? Nou ja, het laatste wapenfeit is dat we natuurlijk een prijs van 1000 euro in de wacht hebben gesleept. Vertel. Bij de FOMAR-actie. Daar... Oh. Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk uh, dat is heel leuk om dat aan het einde van het jaar nog even binnen te slepen. Ja. De kast te spekken en extra activiteiten te kunnen ontwikkelen. Uh, ja, we gaan nu bekijken hoe we daar een extra activiteit ja. voor kunnen realiseren. En dat zal betekenen dat, uh, denk ik, een aantal mensen die. Uh, wat minder uh, ter been zijn... dat we die ja. gaan, uh, gaan verteren... met een busreis of een boottocht of uitje, iets anders. Of... Een uitje in elk geval. In, in ieder geval. Ja. Ja, dat, dat brengt ons ook 2014. Wat, uh, wat gaan jullie zoal doen? Uh, nou Er zijn natuurlijk de uh, reguliere activiteiten... zoals zwemmen, nordic walking... Uh, uh, klaverjas, uh, bridge... Uh, theaterbezoek, uh, dagjes uit. Het uh, gaat allemaal door. Nou. Ik ben ongetwijfeld nog wel wat vergeten, maar dat gaat door. Ja. Ja. En in het nieuwe jaar uh, wordt er ook een modeshow voorbereid. Dat is een nieuwtje. Dat, ja. uh, ik had eens een keer een opmerking gemaakt. En een van de leden heeft dat nogal serieus genomen. Die is gewoon uit het werk gegaan. Ja, ja want uh, dat gebeurt van tijd tot tijd in uh, het huis in de duinen wel eens. Maar jullie gaan daar iets anders van maken. ja. ja. Een, ook onafhankelijk van een leverancier, nee, dan, dan Ofwel... wordt wel een uh, bestaande leverancier daarbij uh, ingeschakeld. Oh, die ja. moet sponsoren, nou, die moet zorgen voor de kleding. Ja, ja, ja, ja. Hè? Uh, het is niet niks om een modeshow uh, op poten te zetten. Ja. En waar denk je aan om dat te doen? In, ook in het huis in de duin? Nee, of, hoor, of nee, of dat, gaat, uh, dat gaat waarschijnlijk uh, strand en duin uh, plaatsvinden. En hoe zit het met? Uh, het uitdragen van al die dingen die jullie doen. Is daar een nieuwsbrief, een blad? Ja, we hebben een uh, nieuwsbrief. Komt 10 tot 11 keer per jaar uit. Daar staan alle activiteiten en verslagen in. En daar wordt natuurlijk ook over belangenbehartiging van ouderen gesproken. Wat nu weer heel erg belangrijk gaat worden... is dat we weer uh, de belastingservice gaan krijgen. Oh ja. ja en dat doen we in brede zin. Dus we kijken niet uh, of het een katholieke bond is, een christelijke bond of een handbouwbond. Uh, het gaat om de ouderen. Ja, ja, en ja. het liefst wordt dan, uh, dat samen uh, georganiseerd met Pluspunt. Want die hebben ook belastingsservice. Dus, uh, ja, okay, ja, en als ja, nodig is steunen we elkaar. Ja. Nou ja, en pluspunt is de bloedgroep, he, Stichting wel zijn oudere zand voor. Absoluut. absoluut. Uh, dat zit in hun bloed om ook daarbij uh, te doen. Ja, wij hebben eens in de zoveel tijd even overleg. Om af te stemmen. Want je moet natuurlijk geen dubbele zaken doen. Ja. Uh, dus en dat gaat goed. Ja. Het aantal leden, is dat uh, nog gegroeid? Nou, dit. Uh, we hebben is het, die 500, hè? Ja, daar, uh, we zijn nu aan het tellen. Want uh, de nieuwe contributiebrieven. Uh, uh, die gaan natuurlijk de deur uit. En uh, de bedoeling is dat we geen dubieuze debiteuren hebben. En dat we ja, zoveel ja, ja. mogelijk uh, ook door persoonlijke benadering uh, zorgen dat we de centjes binnenkrijgen. Ja, ja. om, uh, om dat een beetje af te ronden. Als mensen nu mede door dit. Geïnteresseerd zijn ja, maar daar wil ik ook wel bij horen. Daar ja. wil ik ook wel lid van. Wat kunnen ze het beste doen? Ja, nou, kunnen, best... kunnen ze informatie ja. vinden. Uh, uh, het is zo dat uh, als mensen interesse hebben, dan kunnen ze een informatiepakket krijgen. Ja, uh, ik heb even de telefoonnummer niet bij de hand, maar ja, de secretariaat geeft... van de seniorenvereniging. Die kan gebeld worden. Ja. En uh, Els ja, uh, de dorpsomroeper, uh, die kan uh, benaderd worden. Okay. En, en, en dan wordt er gezorgd dat men een informatiepakket in de, in de bus krijgt. Ja. En, dan kan men een, uh, en dat, daar ben ik toch wel heel trots op. We hebben een keuzemenu voor uh, contributie. Mensen met een kleine beurs. 15 euro per jaar. Je kan uh, meedoen met een ja. aantal dingen. Sommigen moet je dan wat extra betalen. Maar er zijn ook een hele hoop zaken. Die, waar je gewoon naartoe kan gaan. En uh, We hebben ook voorlichting. Niet te vergeten, okay. gaan we mee door. En de belangenbehartiging. Ja. Want uh, uh, het is heel erg belangrijk... Uh, om uh, de politiek op de voet te volgen. Uh, ja, ja, ja nee, dat kan ik me voorstellen, Fred. Met jouw achtergrond zeker. En verleden. Uh, nog eventjes. Ik zit altijd met het feit... ik ben niet zo gek met internet, eerlijk gezegd. Zeker als je ouder wordt... is dat niet vanzelfsprekend. Uh, zeg eens voor ik wil moeite doen... Om, uh, om, om contact met jullie te krijgen. Kan ik, dan zijn er wat punten waar ik naartoe kan gaan. Dat is het pluspunt. kan ik binnenlopen en dan krijg ik een telefoonnummer of een contact nou, met dat, jullie. De sterkste is altijd dat je de mensen persoonlijk benadert. Als iemand dus hier nu aanwezig is en die zin heeft om, om lid te worden... dan kunnen ze bij de voorzitter terecht, bij de penningmeester terecht. Ja, jullie zijn daar, er. Die zijn er gewoon. En dan zorgen wij wel dat we even het adres noteren. En dan komt er gewoon een voorlichtspakket ja. in de bus. Maar ik kan ook, als ik uh, toevallig bij Plus.com kom, kan ik daar in contact komen met jullie via ja. Pluspunt. Ja, bijvoorbeeld uh, ja? op de maandagochtend. Daar zitten een aantal mensen koffie te drinken. En onze penningmeester gaat altijd na afloop van het zwemmen even naar Pluspunt toe. En daar zit hij gewoon. Okay. Dus dan kan hij, uh, kan hij benaderd worden. En wie is de jong is daar ook vaak. Dus wij proberen zoveel mogelijk in persoon benaderbaar te zijn. Ja, ik, ik probeer, ja dat bedoel ik. Uh, het loket bestaat nog. Ja, maar dat is van Pluspunt. hè? Dat is, maar zat dat niet in de Louis-David's carré? Uh, nee, dat zit er gewoon in bij, het pluspunt, bij. En, en ook en in het LDC zat het. Ik weet niet of dat nog gehandhaafd wordt. Oké, okay. uh, dat is, jammer, uh, het, is dat. het is wel zo. Uh, wij hebben natuurlijk, uh, vanwege die belasting, komen we veel bij mensen thuis. Ja. En dan krijgen we natuurlijk veel meer vragen. Ook over uh, huursubsidie, over schuld, uh, over uh, vrijstelling, uh, belastingen. Ja. En dat doen we er ook bij. Okay. Dus het is niet alleen dat je... ...van één loket afhankelijk bent. Ja. Als mensen naar ons toe komen, kunnen ze net zo goed ook een aantal dingetjes uh, meehalen. En als ik nou het raadhuis inloop, de hal, en ik zou daar vragen... ...ik wil met de seniorenvereniging in contact komen. Hebben jullie hier een telefoon? Nee. Lukt dat, denk je? Uh, uh, wij moeten nog zorgen dat we daar uh, onze, onze uh, nieuwsbrieven... Maar bijvoorbeeld bij huisartsen... daar wordt door de ja, penningmeester ja. al gezorgd... dat er materiaal ligt. Ja, Oké, okay, dat is goed. Ja, ik, ik probeer me zo voor te stellen. Ik ben geen internetter. En nee. Hoe kan ik nou met die nou, in Het belangrijkste is... wij hebben heel veel gedaan aan promotie. Ja, ja. Zeker. En uh, dat betekent dat we ook... adverteren in de gewone Zandvoortse koelen. Okay. En er staat af en toe... Okay. Hé, hey, dat is een goede tip. Een slogan, een uh, opmerking... Okay. Een leuke tip. En er staat altijd een telefoonnummer of twee telefoonnummers onder. Bellen, vragen om een informatiesticket. En het komt helemaal goed. Kijk, die meneer die komt dan naar mij persoonlijk om lid te worden. Ik, zei, ik moet nu het afbreken, want ik moet werf. Hij, hij heeft de lederen. kleuren haren te volgen. <laughs> Dank je wel. Dank je wel, Fred. En prettige avond verder. Ja, en uh, aan de tafel uh, Leo Miezenbeek. Leo, ik, ik zie jouw naam een uh, paar keer op het lijstje staan. Inderdaad. Maar we gaan eens praten over de Vierdaagse maar eerst. Oké. Okay. Uh, hoe ligt het met de plannen? Nou, we hebben dit jaar weer uh, de wandel en de, en de fietsvierdaagse in het begin van ja. het jaar. Ja. Juni. En dan hebben we in september weer de zwemvierdaagse. Ja. En we hebben dit jaar, uh, vorig jaar hebben we voor de eerste mountainbike-vierdaagse gedaan... Ja. De, de, oh ja, die de, de, was er ook, ja. Die gaan we dit jaar ook weer organiseren. Liggen de plannen al klaar? Uh, of moet je ja, nog nou ja, klaar, de, de, de draaiboeken liggen klaar. Ja. En de datums zijn bekend. Ja. En dan, uh, ja, dan is het gewoon, uh, alles ja. in gang zetten. Maar ja, je hebt gemeenten nodig, sponsoren. Mm, ja, we hebben, we hebben rol. wel wat sponsor, vaste sponsoren. Hebben we. we doen natuurlijk ons... Uh, onze inzet als verkeersregelaars. Ja, nou ja, dat soort Waar we, wat, waar we voor, de, voor de stichting wat, wat geld mee verdienen. En dan, nou, want je kan niet twee weken van tevoren komen. Je moet waarschijnlijk vanaf nu dingen langzamerhand gaan ja, regelen. Ja, we zijn nu al dingen aan het inplannen hoor. Dat, uh... Maar dat gaat, de zaken die zoals de afgelopen jaar zijn geweest, gaan ook komend jaar weer door. Ja, eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Ja, ja we zien je dan wel in morgen Zandvoort om nog een oproep te, te doen. Ja, dat heel dat graag. Lenen, ja, ja, inschrijven. Even naar een ander onderwerp, staat hier niet op, maar is de ijsbaan. Bijna ten einde. Bijna ten einde, ja. Zondag? Zondag is de laatste dag. Wat was het nou met fluitketels? Ze zijn op dit moment, op dit moment hebben ze een curlingwedstrijd met fluitketels. Ja, dat is leuk. Ja, het is heel leuk om even naartoe te gaan. Dat is echt georganiseerd door Joel Frans en een vriend van hem. Even galen, voornaam ben ik even kwijt. Maar die, die hebben een aantal fluitketels gekocht, omgebouwd, handvaat opgemaakt, volgestort met beton. Oh ja. Geel en blauw gemaakt. En? en we hebben de baan een beetje geprepareerd, glad gemaakt en een paar grote ronde schijven op. En op de schaats? Nee, Dat wel uh, uh, lopend. Lopend en dan. Uh, met Bezos, hè je kent het wel. Curling, feesten en schuiven. Oké, en morgen is zaterdag. Hebben jullie dan nog speciaal? Zaterdag hebben we Disco on Ice, hè. dat is voor de kids. Vanaf vijf uur. Wel, welke leeftijd al? Of... Ja, dat, dat varieert van een jaar of vijf, zes denk ik. Tot, nou, iets ouder, zeven, acht. Okay. Tot een uh, jaar of twaalf, uh, dertien. Ja, en ik denk dat het toch een beetje verschil in muzikale smaak. Ja, ja we, we hebben ook echt het begin, begin van de avond. Ja. Of, dus, dus voor de kleintjes. En dan langzaamaan in de, in de loop van de avond dan gaan we naar wat muziek voor wat het werk. Ja, ja, ja. Voor de oudere kinderen. Ja. En dan verdwijnen die kleintjes er zelf. En dan komen er wat grotere kinderen op het ijs. En dat, hoe laat is dat afgelopen? Tien uur is het afgelopen. Ja. Ja. Voor de vaders en moeders ook wel leuk een borreltje te ja, drinken. langs de kant is het heel gezellig. Ja. We hebben daar de koekensopie, een wine, een biertje. Ja, lekkere ja. wijn, witte rode. Ja, Oké, okay. dus... Voor de ouders ook. Zellig Gezellig avondje uit. Oliebollen. Ja. Ja, van Harry. Ja, ik zag hem rondlopen hier. Ja ja, ja, ja, ja. En dan is zondag de afsluiting. Ja, zondag hebben we de laatste dag. Ja, dat is dan gewoon s'avonds om negen uur. Dan, uh, ja, dan draaien we de stekker om. Dan gaan we van, uh, van koelen naar verwarmen. Ja, ja oh ja. Want die ja. Er. En dan begint voor jou nog eventjes een heftige Ja, dan plus. zijn we nog maandag uh, druk doen om alles op te ruimen. Ja. Dinsdag. En waarschijnlijk woensdag als laatste ja. inzet... Uh, het plein is het Pleinbekaal. Ja, dan kan de gemeente weer de bankjes terugzetten. Ja, en, ja, dan ja, we kan weer zitten. Maar daar ben jij nog allemaal bij, neem ik aan. Ja, wel hoor. De, al, de ja, supervisie. Ja, ja, uh, ja, ja, Want ik neem aan, de, die, die baan wordt gebouwd door de bouwers van het bedrijf waar het van is. Ja, Iceworld is een bedrijf die verhuurt dat soort ja, systemen, ja. inclusief de installaties. Ja. Leg ook die baan aan. Wij moeten wel zorgen voor een vlakke ondergrond. En uh, hun mouwen daar die ijsbaan op. En, okay. en wij moeten het wel weer zelf onderhouden, hoor. Ja, ja. Oké, okay. uh, maar uh, het is voor jou voornamelijk toezicht houden. Ja, de, en, de, en de techniek beheren. Dus, uh, en, en ja, proberen die baan zo glad mogelijk te houden. Ja, ja dat is De zaak het. Om, uh, om er een leuke gladde ijsbaan van te maken. Dus, uh. En al dat water loopt gewoon in de put weg? Ja, dat nou, is gewoon, ja, het is gewoon, gewoon water. water. Hoeveel liter denk je dat het zou zijn? Er zit ongeveer uh, 12 tot 13 kuub water in. Inmiddels iets, iets meer, misschien 15 kuub water. Ja, nou, 15.000 liter water. Ja. Dat is best wel wat. Ah, maar ja, ja, Het maar, gaat geleidelijk, hè? Het is 7, 8 centimeter dik. Dus, ja. uh... En dan zit het er weer op voor dit jaar. Ja, ja, En dan kan je inderdaad beginnen aan de vier dagen. Ja, dan gaan we weer, en daarna gaan we weer volgend jaar. Hè? Editie 5 van de ijsbaan. wie weet. Oké. Okay. Ja, het zou leuk zijn. Want ik vind het... Een van de leukste attracties in Zandvoort. Ja, het is een van de evenementen die het langst duurt, hè? Ja, ja. Ja, 23 echt... dagen. Ja, ja geweldig. Ja. Het is echt uh, fantastisch. Oké, okay, Leo. Dankjewel. Ik heb je weggeplukt uh, bij uh, de mensen aan die tafel. Ja, daar ga ik weer naartoe. Oké, okay, hartstikke bedankt, bedankt, Leo. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Y me pintaba la mano en la cara dazo. Y de improviso al viento rápido me lleva. We zijn weer terug op de receptie waar het uh, loeidruk is en gezellig. En wat schetst ons verbazing? Ik zie een banier hangen met KVS erop. En wij hebben daarvan de, de vicevoorzitter gevraagd om uit te leggen... wat doen jullie nou hier? Nou, Mijn naam, ik zal even, mijn naam is ja. Ruud Smeets, ik ben vicevoorzitter van KVS. KVS staat voor Kampeervereniging Strandgenoegen... Wij staan al uh, ruim 90 jaar hier op het strand, op de huisjes tussen Zandvoort en Bloemendaal. Ja. Dus ongetwijfeld zal dat bij iedereen uh, bekend zijn. En uh, de reden waarom wij hier zijn is dat uh, wij te horen hebben gekregen dat uh, alle verenigingen en bedrijven een, uh, deel konden nemen aan deze receptie. En dan uh, bleek dat het ook voor ons, schot, ondanks dat wij natuurlijk geen... ...inwoners van Zandvoort zijn. Nee. Maar we voelen ons wel inwoners omdat wij hier bijna een half jaar verblijven, ja. elk jaar. Ja, ik weet het zelf nog van vroeger. Ik zat op een school waar zomers kinderen uit wat we dan het tentenkamp noemden... ...naar school kwamen nog eventjes een maandje of twee maanden. Nou, zo is het ook allemaal ontstaan. Het was in de tijd bedoeld voor met name uit de grote steden Amsterdam en later ook Haarlem voor uh, wat, uh, toen, uh, wat ze toen noemden de, de bleekneusjes. Ja. Dat die inderdaad uh, een, een maand of langer voor een, uh, in een gezonde omgeving moesten uh, verblijven. Ja. En inderdaad, die gingen dan ook hier ook naar school. Ja, ze zijn, moeten natuurlijk wel uh, voldoen aan de leerplichtwet. En dan gingen ze hier nog een maandje naar school... en dan nog verder van de vakantie op het strand genieten. Dat klopt ook. Ja. Tegenwoordig is de situatie uh, wel veranderd. Want uh, vroeger hadden wij uh, huisjes die, uh, die opgebouwd moesten worden. Ja. Vandaar ook de tenten, uh, tentenkamp. Ja, dat heette het, daarom dat, heet het de waren, tentenkamp. Precies, ja. dat, waren, dat was de, de benaming. Uh, tegenwoordig zijn die er nog wel, maar in toenemende mate zie je uh, huisjes die uh, dezelfde vorm hebben. Maar die staan op een frame. Dus ja. dat zijn eigenlijk uh, kant-en-klare, je zou het uh, caravans uh, kunnen noemen. Ja, uh, containers ook. Ja. Verbouwd, ja. uiteraard, tot, tot woongelegenheid. Ja, ja. Maar een beetje het container-idee. Ja, wij, wij, noemen het, wij noemen het liever geen containers, nee, maar, dat, nee, dat nee. Op, naar de, maar wij noemen het dan uh, een unit. Dus hij ja. is kant-en-klaar uh, gebouwd op een frame. En je hoeft dat dus niet meer af te breken, ja. want hij wordt uh, hier opgeslagen bij, uh, bij, Svinders, bij mm -hmm. het circuit, ja. parkeerdrijf van het circuit. En een deel, en een deel bij, uh, bij de camping. Ja, ja. Ik moet er nog aan toevoegen dat wij een van de vier verenigingen zijn. Er zijn, er zijn vier, vier verenigingen. En waar van KVS er één is. En wij zijn als enige van de vier zijn we hier dus aanwezig. Ja, dat, daarom was het zo opvallend. Heel leuk dat u dat doet. Want ja, u zit in Zandvoort. En dan uh, ook deel uitmaken van de gemeenschap Zandvoort. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, zo voelen wij dat dus wel, dat wij uh, ja, halve uh, Zandvoorters uh, eigenlijk zijn. Ja, dat zijn. En de een ook natuurlijk eigenlijk. meer dan de ander. De een die, uh, die is hier bij wijze van spreken zeg maar vijf maanden. En er zijn er ook mensen die in de weekenden komen en in de, alleen in de schoolvakantie. Ja. Maar in principe, uh, ja, wij voelen ja. ons wel... Uh, ja, maar er zijn al bewoners. meerdere generaties... Die lid zijn of lid zijn geweest en gewoond hebben en wonen in de huisjes. Nou dat is inderdaad zo. Het gaat, uh, over het algemeen gaat het over van, uh, van, van, met kinderen ja. en zelfs kleinkinderen. Ja. Wij hebben een systeem dat je, dat je donateur moet zijn om in aanmerking te komen voor een plaats. En de meeste leden die zetten hun kinderen uh, en ook later hun kleinkinderen al op jonge leeftijd op de, op de donateurslijst. Ja. Want wij werken op anciëniteit. Dus degene die bovenaan de lijst staat, ja. die heeft uh, de eerste keus. Ja. Goed, u bent dus uit Amsterdam gekomen hier voor speciaal? Ik woon hier, ik woon niet in Amsterdam, wel bij Amsterdam. Bij Amsterdam, oké, okay, goed. Maar speciaal hier naartoe gekomen voor deze avond? Wij zijn speciaal hier naartoe gekomen. Uh, nou, niet alleen met het bestuur. Er Zijn een aantal leden? Ja, er zijn ook een aantal ook leden. leden? Ja, ja, een aantal leden. Ik schat zelf een mannetje of dertig is uh, gekomen. Oké. Okay. En dat was, uh, is eigenlijk ontstaan omdat wij in het verleden... Organiseerden wij zelf een, een nieuwjaarsreceptie in een, in een gebouw. Ja. Wat vroeger ons clubhuis was, dat er ja. ergens stond. Maar door uh, omstandigheden moest dat gebouw moest, uh, afgebroken worden. En toen hadden wij geen onderkomen meer. En kregen we. Ja. Dit jaar hoorden we van de gelegenheid om hier uh, aan te sluiten bij de Zandvoortse Vereniging en Bedrijven. Hebben we er graag gebruik van gemaakt. En ik kan u anders zeggen dat ik het enorm leuk vind ook om hier te zijn. Dat gebouw wordt afgebroken.